10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet met een ruimere vergoeding komen voor Groningers die schade hebben door de aardbeving van gisteravond. De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste in zes jaar tijd. De burgemeester van Loppersum wil dat de Nederlandse aardoliemaatschappij guller wordt. Ik vind dat de NAM ruimhartiger om moet gaan met de schademeldingen. Beter moet kijken, niet alleen naar een scheur, maar ook bouwkundig wat daar verder achter zit. En ik vind dat de NAM nu, dat het tijd is dat de NAM ruimhartiger omgaat, ook in financiële zin met de de schade die mijn-inwoners in de afgelopen jaren al euh, hebben geleden. De nam is verantwoordelijk voor de winning van aardgas in Groningen. Door de winning verzakt de bodem en ontstaan er aardschokken. Het zijn er jaarlijks 30 tot 40. Door geweld bij een mijn in Zuid-Afrika zijn bij elkaar 45 doden gevallen. De politie opende gisteren het vuur op stakende mijnwerkers... die elkaar en de politie beschoten. De mijnwerkers waren bewapend met speren en kapmessen. Volgens de minister van politie was het dodental gisteren 35... Eerder kwamen bij gevechten tussen leden van rivaliserende vakbonden tien mensen om. In Zuid-Afrika is geschokt gereageerd op tv-beelden van de schietende politie. De politie zegt dat eerst traangas en een waterkanon werden gebruikt om stakers uiteen te drijven. Op de beelden is vervolgens te zien dat agenten schieten op mijnwerkers die dreigend op ze afkomen. Luchthaven Schiphol zag het aantal passagiers afgelopen half jaar groeien ondanks de economisch slechte tijden. In de eerste helft van dit jaar vlogen 23,9 miljoen passagiers via Schiphol. Bijna 4 meer dan een jaar eerder. Passagiers gaven ook meer uit op de luchthaven. De omzet van de luchthaven steeg met 5,5 naar 637 miljoen euro. De winst daalde met bijna 5 naar 93 miljoen euro. De politie in Den Haag heeft een schiedammer opgepakt... voor de handel in illegale Bollywood-films. Dat zijn films uit India. De politie kwam de man via een tip op het spoor... En vond op verschillende plekken duizenden illegale kopieën. In zijn kelderbox ruim 7000 CD's van allerlei Bollywood-artisten. En toen we nog verder gingen recheren, toen ontdekten we in een op Rotterdam... ruim 22.000 illegale DVD's van allerlei nou ja, kennelijk aansprekende Bollywoodfilms die daar op lagen. Dan het weer nog. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Er staat weinig wind. Het wordt 23 graden op de wadden en 29 in het zuidoosten van het land. Morgen en ook zondag volop zon met temperaturen rond 30 graden.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 Sven Kokkelman. Artsen moeten meer in gesprek gaan met patiënten en minder vanzelfsprekend behandelen. Amerikaanse verkiezingscampagnes zouden een voorbeeld moeten zijn voor Nederlandse politici. Meer aandacht voor positief economisch nieuws kan ons uit de crisis helpen. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 3 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Ouderen die bang zijn naar de dokter te gaan... uit angst voor een reeks behandelingen waarvan het doel onduidelijk is. Ouderenbond Ambo luidde gisteren in onze uitzending de noodklok... over artsen die maar blijven doorbehandelen... terwijl ze de kwaliteit van leven uit het oog verliezen. Wat is de zin van de behandeling als we doorgaan daarmee? Als voorbeeld kan je bijvoorbeeld nemen... Uh, 85-plussers die een heupoperatie nodig zouden moeten hebben. Dat is een zeer zware operatie. 50% van hen overlijdt binnen een half jaar. Al dus de woorden van Frank van der A van de ouderenbond Ambo... gisteren in deze uitzending. Pleidooi om dus minder vanzelfsprekend door te behandelen. Je bespaart er ook heel veel geld mee in deze tijden van. Bezuinigingen. De vraag is, wat vinden artsen daarvan? Arie Kruseman, voorzitter van de Landelijke Artsenvereniging KNMG. Goedemorgen. Goedemorgen. Deelt u de kritiek? Ja, Jazeker. Jazeker. We hebben daar voor de zomervakantie zelfs een heel congres aan gewijd... om die discussie van hoe lang moet je doorbehandelen om daarover te spreken. Van hoe pakken we dat aan? Hoe lang moet je doorbehandelen? Nou, dat is natuurlijk per geval verschillend. Het belangrijke is dat je uh, eerst aan de patiënt vraagt... zeker als wanneer het een oudere patiënt gaat... van waar hecht je aan... Uh, wat vind je belangrijk in het leven? Dus inderdaad, die levenskwaliteit die moet voorop staan. En dan uh, met dat als uitgangspunt samen met de patiënt tot een uh, behandelplan komt. Ja, maar nou was het doel van de oproep van de AMBO tweeledig. Aan de ene kant de kwaliteit ja. van leven beter in uh, oogschouw houden. Maar aan de andere kant ook, nodeloos geld uh, dat, dat, dat je stopt nu in uh, overbodige behandelingen besparen. Ja, nou, ik, ik, kijk, geld is natuurlijk belangrijk, maar ik denk niet dat dat het uitgangspunt moet zijn. Een patiënt moet op kunnen rekenen dat hij de beste behandeling krijgt die bij hem past, en dat moet je dus echt met de patiënt uh, moet je dat bespreken uh, in de beginfase al. En uh, ik, het lijkt mij heel lastig wanneer in die overweging wanneer een patiënt iets wil dat je dan zegt van ja, maar dat vind ik te duur. Dat uh, dat hoort in de spreekkamer niet thuis. Nee, maar uh, die discussie wordt natuurlijk wel zo langzamerhand in de politiek gevoerd. Ja, dat vind ik ook echt, daar, daar hoort je ook plaats uh, te vinden in de politiek. Uh, de politiek of de maatschappij stelt met elkaar uh, de kaders uh, vast van wat vinden wij wel en wat vinden we uh, dat niet kan. Ja. Maar in de spreekkamer moet de patiënt kunnen rekenen op uh, uh, het de, moet hij ook kunnen vertrouwen dat de arts het beste met hem voor heeft. En daar ja. moeten ze samen over praten, inderdaad. Ja. Maar goed, dan hangt het dus van uh, de opinie van de arts af en het inschattingsvermogen van de arts. Nee, het, is, uh, het, het gaat erom hoe je dat samen, wat de arts moet doen, is met de patiënt vooral een gesprek gaan. Wat vind jij belangrijk in je leven, hecht je aan? En op basis daarvan uh, een aantal mogelijkheden bespreken en dan met die patiënt samen tot een keuze komen. Ja, maar ja, er is, er is toch geen patiënt die zegt, nou ja, laat mij maar een half jaar eerder doodgaan, of wel? Nou, het komt zeker voor dat er patiënten zijn die, uh, wanneer je een behandeltraject bespreekt, en die zeggen, uh, uh, uh, dokter, uh, ik hecht hier en daaraan, laat u voor mij maar zitten. En dan gaat het niet over, laat u mij maar over een eerder doodgaan, waar het om gaat van die tijd die mij resteert, en die is altijd beperkt op oudere leeftijd, dat je zegt, dan hecht ik aan die kwaliteit en daar heb ik voorkeur aan. Juist. Daar gaat het vaak om. Is het ook niet een beetje... Uh, op gespannen voet, dit met de eet die artsen hebben gezworen. Namelijk dat ze altijd alles zullen doen om iemand in leven te houden. om, om, om een mensenleven te redden. Nee, dat, dat is niet helemaal de, de strekking van de eet. Dat je, zo lang mogelijk, je moet je patiënt zo goed mogelijk helpen. Ja. En de patiënt staat centraal. En uh, uh, wanneer, uh, dat is ook een discussie natuurlijk over het euthanazie-debat, Daar waar uh, het levenseinde uh, een betere oplossing is dan iets anders. Dan is dat ook van belang. Het gaat om, om, om het patiëntensuitgangspunt. Juist. En zullen alle zorgverzekeraars uh, het met u eens zijn, denkt u? Uh, nou, dit is typisch natuurlijk een, een, een discussie tussen de arts en de patiënt. Maar wat u zelf zegt, uh, wanneer je bepaalde behandelingen... op goede over, uh, gronden en overleg met de patiënt uh, uh, achterwege laat... dan heeft dat uh, voordelen voor de ziektekostenverzekeraar. Dus ik denk dat de ziektekostenverzekeraar zeker niet... Uh, een partij zal zijn die bezwaar zal maken... tegen een, uh, een, een gemeenschappelijke besluitvorming in de spreekkamer. Uh, nee, maar met het oog op bezuinigingen... kwam oud-minister Klink van Volksgezondheid vorige week... met een rapport waaruit blijkt dat 4 tot 8 miljard bespaard kan worden door niet zo lang door te behandelen. Ja, dat rapport is wat genuanceerder. Laten we het zo zeggen. De, uh, eigenlijk is, is die bezuiniging al ingeboekt. Wanneer ik eerlijk ben. Er zijn hoofdlijnenakkoorden afgesproken. En die, onderdeel van die hoofdlijnenakkoorden uh, met de eerste en tweede lijn... is juist uh, die gemeenschappelijke besluitvorming in die spreekkamer. Ja. Uh, om daarmee de kostenbeheersing tot stand te brengen. Dus dat, die, dat voorstel van Klink is eigenlijk al ingeboekt. Ja, en het pleidooi van een gezondheidseconom in deze uitzending eerder deze week... om uh, uh, maar een vast bedrag te koppelen aan een gewonnen levensjaar. Om zo te kunnen bekijken... Of, uh, uh, ja, of iemand nog behandeld moet worden of niet? Dat is een heel lastig debat... Uh, waar ik uh, op dit moment uh, geen antwoord over heb. De Rvz heeft daar in dat tijd wel eens een voorstel voor gedaan... maar dat heeft nooit tot besluitvorming uh, geleid. Ook dat is een uh, debat wat vooral in de politiek moet plaatsvinden... Ja. En waar wij wel een rol in kunnen spelen, maar geen voorzet voor doen. Wa maar als u een rol wil spelen, moet u toch een voorzet doen? Nee, ik denk... Het, het, het, het, het, het, het, het bedrag... Wat je waard vindt is echt iets wat je met de samenleving moet afspreken. Ja. Het, het gaat hier over solidariteit. Uh, en, en onze expertise is vooral om uh, de informatie uh, aan te reiken. Uh, uh, op grond waarvan je besluiten kunt nemen. van ja. wat is wel een verantwoorde behandeling en wat is geen verantwoorde behandeling. En ja. wat dat dan waard moet zijn voor de samenleving, moet de samenleving afspreken. Ja, hebt u nog een idee eigenlijk waar je 4 tot 8 miljard vandaan haalt in de gezondheidszorg? Ja, daar heb ik zeker wel ideeën over, maar ik denk dat dat een ander debat is. Ah, waarom? Nou, ik weet niet hoeveel tijd u heeft. Maar er zijn natuurlijk tal van voorstellen. Uh, wat wij belangrijk vinden in ieder geval... en dat zou ook in een komend regeerakkoord moeten komen... is dat er een extra paragraaf komt... over de betekenis van gezondheidsbevordering... en uh, uh, preventie. Het gaat om leeftijdadvies. En die moet je vooral op populatieniveau nemen. Omdat dat veel effectiever is. Dat is één ding. En een ander punt vinden wij dat uh, ook nog eens heel kritisch gekeken moet worden... aan de wijze waarop de kosting van de gezondheidszorg wordt ingericht. Het is nu heel erg gefragmenteerd... Wij zijn erg voor een integrale zorgverlening, zorg rond de patiënt. Daar hoort een integrale bekostiging hoort daarbij. En dat betekent dat je dus het, het macro van de gezondheidszorg, de eerste en tweede lijn, eigenlijk uh, integraal zou moeten benaderen. Dat gebeurt nu niet en dat is een van de redenen van inefficiëntie en onnodige kosten. Goed, dus als het nieuwe kabinet aantreedt, dan heeft de KNM geen plannetje in de binnenzak zitten? Dat hebben we zeker in de binnenzak zitten. De twee, dit, dit zijn de twee hoofdlijnen uh, daarin. Arie Kruseman, voorzitter van die landelijke artsenvereniging KNMG. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Ze komen uit Duitsland, waarmee ik verder niks bedoel. Little Numbers van Boy. Het is bijna 14 minuten over 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. De hele week besteden we aandacht aan verkiezingen in andere landen dan Nederland. Want er zijn meer landen die naar de stembus gaan. Wij op uh, 12 september natuurlijk. De Amerikanen, die kunnen we uiteraard niet over het hoofd zien. Die gaan op 6 november stemmen. En over die Amerikaanse verkiezingen en wat wij er hiervan kunnen leren, praat ik met Charles Groenhuis, Amerika-deskundige. En hoofdredacteur van de journalistieke website wel.nl. Charles, goedemorgen vanuit Amerika. Goedemorgen. Wij zijn hier die verkiezingen eigenlijk al bij voorbaat een beetje zat. Is dat ook bij de Amerikanen zo? Nou, ik hoop het niet. Uh, want ze, ze hebben toch even te gaan. Bij ons uh, is binnen een maand zover. En hier duurt het tot 6 november inderdaad. Ja. Nee, ik heb het idee van niet. Ook, ook met de aankondiging van uh, Paul Ryan, de running mate van Romney. krijgt krijgt veel aandacht. Uh, en A. Sven. Je kunt altijd een televisie ook uitzetten. <laughs> ja. Ja. Nou ja, ik probeer maar een beetje aan te sluiten bij, het, ja, ja. <laughs> bij de eerste de opvattingen die ik zo om me heen hoor. Um, hier gaat het over Europa en over uh, hoeveel geld we dan aan Brussel moeten geven. In Amerika gaat het over een grotere en een kleinere overheid. Dus uh, eigenlijk een beetje in het verlengde van elkaar misschien, of niet? Ja, er zijn veel overeenkomsten. Er zijn eigenlijk twee hele grote overeenkomsten nu met de Amerikaanse situatie. Eén, het gaat in Nederland net als in Amerika eigenlijk tussen twee mannen. Uh, hier tussen Romney en Obama. En, en anders dan bij vorige verkiezingen in Nederland. Toch een klein beetje tussen Romney en... Of tussen Romney, tussen, tussen <laughs> Rutte en Roemer, sorry. Uh, dat, dat is inderdaad een overeenkomst. En inhoudelijk inderdaad, je geeft dat terecht aan. Uh, de rol van de overheid, een grotere of een kleinere of een meer actieve of een minder actieve overheid... is een ontzettend centraal thema in Nederland... En het is ook een groot verschil natuurlijk tussen VVD en SP en alles wat daaromheen hangt. En het is een uh, groot verschil tussen Obama aan de ene kant en Romney aan de andere. Nee, een mooie parallel, klopt. Ja, maar de uh, uitvoering verschilt uh, wel degelijk, zal ik maar zeggen. Ja, ik kan verkiezingscampagne bedoel je. Jazeker. Ja, dat, dat is totaal onvergelijkbaar. Uh, kijk, het, het is hier nu uh, kwart over vier in de ochtend. Uh, als wij, Sven, samen naar Boston zouden reizen... En buiten het hoofdkwartier van Mitt Romney omhoog zouden kijken, dan zouden we zien dat daar de lichten branden. Ja. Als wij naar Chicago gaan, naar het hoofdkwartier van Barack Obama en omhoog zouden kijken, zouden we ook zien dat op de verdiepingen van het Barack Obama hoofdkwartier, althans campagnehoofdkwartier, vol op de lampen branden. Ja. Als wij om vier uur ochtends naar het campagnekantoor van wat voor Nederlandse partij ook gaan. Dan brandt er alleen het licht als ze vergeten zijn het uit te doen. Ja, <laughs> sterker nog, in uh, is nog met vakantie. Ze beginnen pas volgende week echt vol uit. Uh... Ja, oh ja, dit nee, is, is eerlijk allemaal. Het is fantastisch voor ze. Ja. En dat, ja, dat, dat is een totaal verschil. Kijk, in, in Amerika is campagnevoeren een vak. Een kunst, zou ik bijna zeggen. Uh, en daar zijn ze fulltime mee bezig. En dat, dat neemt zulke enorme proporties aan. Elke campagne die van Obama en van Romney kost meer dan één. Miljard, je hoort het goed, 1 miljard dollar. Er zijn honderden en nog eens honderden mensen. En acht, dan slimmerikken, vrijwilligers enzovoort. Zijn er bezig om die campagne vorm te geven. Het is ja. een totaal andere manier van campagne voeren. Een totaal andere urgentie. Dan we in Nederland zien. Ja, maar tegelijkertijd zijn al die campagnestrategen. en al die spindokters zijn de afgelopen jaren op en neer gevlogen naar de Verenigde Staten... om conventies te bezoeken, om verkiezingsbijeenkomsten te bezoeken... om te praten met mensen uit de campagneteams van presidentskandidaten. En kennelijk is er dan niet veel van geleerd. Want ook in Nederland staat er natuurlijk... Uh, de onduidelijke keuze is er in ieder geval de afgelopen jaren niet geweest in de stembus. En er staat ook nogal wat op het spel voor de toekomst van het land, zou je zeggen. Uh, en toch leeft het hier niet zoals in Amerika. Dus wat hebben ze Weet dan niet geleerd? Nou ja, het, het verbaast me wel een klein beetje... Ik, ik heb de afgelopen uh, tien dagen ook voor ons website wel.nl bijvoorbeeld ook uh, gekeken naar websites van, van uh, partijen in Nederland. Nou, ik klik hier toevallig uh, de VVD bijvoorbeeld aan. Gewoon vvd.nl. Iedereen kan met me meekijken. Dan denk je, Mark Rutte is toch de man, hè? Hoe, daar gaat het nu allemaal om. Ja. O, onzichtbaar. Staat niet eens op zijn verkiezingsposter. Die heb ik niet gezien. Die heb ik, niet voor. ik heb hier de website voor me. Ja, maar er staat op de verkiezingsposter ja. geen afbeelding van Mark Rutte. Daar staat de slogan. Ja, oké, okay, dat, dat, dat, dat is een manier waarvan ik denk van nou, het gaat toch, onder andere gaat het heel hard over deze twee mensen, straks Mark Rutte en dan je een Roemer. Vent vanaf het begin je grote man, in dit geval Mark Rutte uit. Nou, dat ja. doen ze dus niet. Ja. Terwijl alles leert dat uh, bij dit soort verkiezingen die identificatie met in dit geval een lijsttrekker, en dan helemaal een premier, en dan helemaal een populaire premier en een premier die er goed uitziet. En, en noem maar op, het zijn allemaal voordelen die Mark Rutte heeft. En ze worden tot nu toe worden ze geen van allen gebruikt. En maar Rutte Dobbert zag ik in een bootje met Jord Kelder. <laughs> even dichter bij huis bij jou eh, dan, namelijk Washington. Um, het uh, was even zo dat Mitt Romney behoorlijk in de buurt van um, de zittende president kwam, Barack Obama. En toen kwam dat belastinggedoe. Schuikten die weer even weg. Hoe is het nu in de peilingen? Het, uh, het is een procent of drie, vier verschil als je alle peilingen bij elkaar pakt. Uh, voor wie belangstelling heeft, de website RealClearPolitics.com is echt een aanrader op dat vlak. Dan kun je het allemaal precies zien. En die vegen net als wij in Nederland ook wel doen: de verschillende opiniepeilingen bij elkaar. Dan maken we dan een gemiddelde. En dan kun je het prachtig zien. Nou, ik zit er nu even naar te kijken: RealClearPolitics. Daar staat Obama op dit moment op 47,3. Romney op 43,8. Dus een verschil in het voordeel van Obama van 3,5%. En het is op dit moment ietsje kleiner aan het worden. En dat zou het effect van Paul Ryan kunnen zijn. Dat zie je altijd aanwijzing van een vicepresidentskandidaat leidt altijd tot een stijging in de peiling. Of dat structureel is, dat moeten we afwachten. Ja, nou is het altijd lastig om uh, de uitslag te voorspellen. Zeker voor journalisten. Heb jij enig idee wie er gaat winnen? Ik heb een slechte reputatie op dat <laughs> En Elke keer word ik weer hinderlijk herinnerd aan die keren dat ik foute dingen heb gezegd. Het, grote, het, het voordeel is wel dat ik dan altijd ook weer kan bedenken waarom ik het fout had. En dat ga ik weer keurig in een uitzending ook weer uitleggen. Oh ja, ik had het fout, want ik had dat en dat onderschat. Mijn inschatting nu... ...is uh, Obama wint. Dat, ja, als je naar allerlei cijfers kijkt... ...en dan... de kiesmannen, hè, want uiteindelijk gaat het op 6 november om de kiesmannen. Ja. Dan is Obama op dit moment in het voordeel. Ik denk dat Paul Ryan... Uh, ik, ...ik vind het geen slimme keuze om het voorzichtig te zeggen. Ik heb in een column geschreven, ook op onze website... ...ik vind het een domme keuze. En de reden dat ik het een domme keuze vind is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, je hebt kiezers in het midden nodig. Romney is een co conservatieve man, hoewel niet super conservatief. Waar je uiteindelijk de verkiezingen wint... ...is niet aan de linker of de rechterkant, maar is daartussenin. Dat geldt in Nederland ook. Dat de, niet, de, de hardline SP is stemmen SP, de hardline VVD is stemmen VVD. Wat ja. tussenin zit, gaat zich verdelen over die andere partijen. En voor een deel naar die twee koplopers op dit moment. Dat zie je hier ook. Je gaat of naar Obama of naar Romney als je, als je twijfelt. En als je dan zo'n conservatieve man als Paul Ryan op, op, op belastinggebied, sociaal gebied, ook als het gaat om abortus en homohuwelijk, super conservatief, die midden kiezen denken van, holy spook. dat is wel heel erg rechts. Dan ga ik toch maar naar Obama toe. Ik vind het een buitengewoon onverstandige keuze omdat hij naar mijn oordeel daarmee voor een deel het midden weggeeft. En dat is het domste wat je in de Amerikaanse politiek kunt doen. Sjaal onze rok van Washington. Ik dank je wel. Ga nog even slapen. Ja, ga ik nog even doen. Dank je wel. Rustig. Hoi. Straks we kunnen we onszelf van onze eigen haren uit de economische ellende trekken. door meer te letten op positief nieuws. Maar eerst verblijden we u met de ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. de tena-luiers nog maar mondjesmaat verstrekt worden, de maagzuurremmers en de rollators zelf betaald moeten worden en de salarissen en pensioenen echt omlaag gaan, nu wordt het hoog tijd voor creatieve oplossingen die het leven van alle dag goedkoper maken laatst zag ik voor een raam een paar leuke poezen naast een kom met goudvissen een genoegelijk tafereeltje toen ik een paar weken later langs hetzelfde huis liep zaten die poezen daar nog precies hetzelfde nog steeds vredig naast de vissenkom Nadere inspectie leerde me dat het hier gaat om levensechte plakplaatjes. Niet om echte poezen, zodat er geen kosten van dierenarts of kattenvoer zijn. Toen ik eens beter ging opletten, zag ik die plakplaatjes op meerdere plaatsen en in verschillende uitvoeringen. Grote, bonte boeketten en wilderig bloeiende kamerplanten zaten her en der op de ramen van woonkamers geplakt. Zeker niet tot genoegen van de plaatselijke bloemist, maar wel gunstig voor de portemonnee van de bewoners van die huizen. Deze plakplaatoplossing is voor verdere uitbreiding vatbaar. Zo kun je voorbijgangers laten geloven dat je een prachtige breedbeeldtelevisie hebt, een mooie bank van Jan de Boevery en dat er altijd een luxe gedekte tafel klaarstaat met een overdaad aan voedsel en drank. Alleenstaande vrouwen kunnen een aantrekkelijke man op het raam plakken en als hij dan ook nog de uitstraling van een bader Harry heeft, is de beveiliging ook geregeld. En juist nu lees ik in de krant dat de Partij van de Arbeid... de afgelopen weken 800.000 rode rozen heeft uitgedeeld... in een poging zwevende en andere kiezers over te halen... op 12 september op deze partij te gaan stemmen. Wat een domme actie. Rozen waren een leuk cadeautje uit het rijke verleden. Daar zit tegenwoordig niemand op te wachten. Dat hadden 8.000 pakken koffie of halfjes koren moeten zijn. Of Tena-luis, natuurlijk. Al dus, is Cadres op huis. Maandag, het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Je pas du temps dans les nuages, aan mij invanter des voyages. M'en aller sans bagage aux antipodes au bout du monde On me dit un peu rêveur ou nonchalant selon l'heure Mais lorsque je vagabonde je me sens léger comme la vapeur Un peu comme de ces fûts de Rome D'où s'échappent des arômes Qui laissent un vide bien étrange Que l'on appelle la part des anges de ces feuilles de tabac roulées par des mains douces et appliquées, s'élèvent senteurs et fumées vers des lieux privilégiés. Qui a droit à ces saveurs dans quel paradis, quel ailleurs Je veux les noms des piques assiettes, l'identité des profiteurs, un peu comme de ces fûts de ronds D'où s'échappent des arômes qui laissent un vide bien étrange. Que l'on appelle la part des anges. Ces jolies chansons d'amour restées au fond d'un tiroir. J'aimerais qu'elle s'envole un jour vers celle qui m'avait fait croire Que j'étais l'homme de leur vie, le plus fidèle, le plus gentil Qu'elles me trouvaient vachement bien, et nanani, et nanana Un peu comme de ces fûts de rhum D'où s'échappent des arômes Qui laissent un vide bien étrange Que l'on appelle la part des anges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 Que l'on appelle la paraison En zo gaan de steel drums op Martinique nog even door. La part des anges van de Philippe Laville. Vier minuten voor half elf U luistert naar de Caro op Radio 1. Vanaf vandaag worden we de stichting Positief Economisch Nieuwslicht... overspoeld met opbeurende berichten over de financiële staat van het land. Oprichter van de stichting is Miguel Helbron... en die won gisteren het televisieprogramma De Pitch op Nederland 3. Goedemorgen. Goedemorgen. Kop in het zand, dan wij het vanzelf al over. Nee, absoluut niet. Het is uh, belangrijk dat we ook benoemen uh, wat er uh, negatief is. Maar ook in tijden van crisis is het belangrijk om uh, ook het uh, positieve te blijven zien, om ook kansen te blijven zien. En er is genoeg uh, uh, te vertellen. Als je kijkt naar de werkloosheid in Nederland, het is het een van de laagste van Europa. Ja. En ons pensioenstelsel is het beste ter wereld als de Nederlandse staat op, het, op dit moment uh, geld leent... dan hoeven we geen rente te betalen, krijgen we geld toe. Ja. Maar, en er zijn gigantisch veel inspirerende initiatieven... rondom duurzaamheid en innovatie. Het is belangrijk om dat ook te belichten. Ja, u hebt gewonnen uh, onder het jury lidmaatschap van Nout Wenning, zal ik maar zeggen. Wat gaan we ervan merken? Wat, wat is het vervolg? We zijn nu uh, in gesprek met verschillende mediapartners... Uh, om het groter te maken... We hebben de website gelanceerd, nieuws.nl. Dus op www.penieuws.nl kunnen mensen aanhaken die dit uh, ja, willen ondersteunen. Uh, je kan je daar inschrijven uh, voor onze nieuwsbrief. En het is heel mooi om te merken dat ook uh, uh, nou ja, grote kranten... Uh, al uh, toezeggingen hebben gedaan voor samenwerking. Ja, maar op een dag als vandaag of gisteren... als de jeugdwerkloosheid met 25% is gestegen bijvoorbeeld... En, uh, en we door het dak van een half miljoen uh, werklozen... Uh, heen zijn gegaan. Wat, wat, hoe kun je dat positief maken dan? Nou, het is ook belangrijk om uh, ja, dat ook te benoemen. Nou ja, ik bedoel, ik, ik zag uh, uh, afgelopen week was er dan in de krant dat, uh, dat er wel wat economische groei is. Uh, uh, je, ik zag vandaag ook iets over Schiphol. Wat, wat ook belangrijk maar dat haalt het, is, het nieuws toch ook gewoon? Dat haalt het nieuws. Wat ook belangrijk is, uh, wat we aan de kaak willen stellen... Is uh, economische groei altijd positief economisch nieuws? Of uh, zijn ook uh, um, dingen die je ziet rondom duurzaamheid en een nieuwe economie... Ja. dat is misschien ook goed nieuws. Ja, u staat overigens op uh, plaats 20 van de kandidaatles voor GroenLinks, hè? Dat klopt. De nieuwe Tophic-Dibi? Nou, ik heb mijn, uh, mijn eigen website uh, metmiguel.nl uh, of miguelheilbron.nl. Uh, daar kunnen mensen meer over mij uh, lezen en mijn plaats 20 op de lijst van GroenLinks. Ja, dus u gaat uh, straks ook positief oppositie voeren? Eh uh, in ieder geval, dit uh, is een, een maatschappelijk initiatief... Uh, ja. wat we met heel veel verschillende uh, uh, mensen hebben gedaan. We zijn heel blij met uh, uh, ja, de lovende woorden van Nout welling uh, uh, gisteravond. We zijn blij met de media-toezeggingen. Ja. En uh, we denken dat... Uh, ik bedoel, GroenLinks uh, wil ons vanuit de politiek... op een duurzame manier uit de crisis uh, halen. Ja. Wij denken dat we met dit maatschappelijk initiatief... Uh, eraan bij kunnen dragen om... Ja. Ja, door kansen te zien, uh, uh, eerder uit de crisis kunnen komen. Miguel Helbron, oprichter van de stichting Positief Economisch Nieuws. Dank u wel. Het is uh, half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Tijd nu voor Prem, die weer ergens in een bus rondhangt. Prem, ga je weer oh, over nee, de SP hoor. praten of niet? Nee, lieve Sven, Ten eerste, ik zit heerlijk in het zonnetje. Ah. Samen met Naida en Lisbeth van Tongeren, ook van GroenLinks. Het lijkt wel alsof GroenLinks de uitzending vanaf dit moment gekaapt heeft. Op de golfbaan, op de grens van Amsterdam, Zuid-Oost en het koude. En uh, Sven, weet je, ik vind het heerlijk om jou te zien. Maar vandaag vind ik het totaal niet <lacht> erg, want jij zit in de studio. Tussen je ik bloed, zit hier. De zon schijnt, we zitten op een golfbaan. En ik ontdekte net dat Lisbeth van Tongeren een ontzettende sympathieke vrouw is. Maar ik heb een aan GroenLinks. Dus ik ga kijken hoe we kunnen lukken dat dit soort milieuterroristen... toch zulke aangename mensen uh, op de lijst hebben staan. En Sven, je moet echt luisteren. Maar ja, uh, uh, uh, luisteraars, het, het, het is prachtig weer. Ik kan snappen, als u op het strand zit of zo... zet uw transistortje of tegenwoordig is het iPod of iPhone of Android aan. En na de warme... Zeer aangename stem, die helemaal klopt bij dit zonnetje. Krijgt u primetime Hier is door Hout Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester Rodenboog van het Groningse Loppersum... wil dat de Nederlandse aardoliemaatschappij mensen een ruimere schadevergoeding geeft na aardbevingen. De NAM is verantwoordelijk voor de winning van aardgas in het gebied. Naar ontstaan aardschokken... gisteravond was bij Loppersum opnieuw een forse beving. Maar veel mensen moeten veel moeite doen om een kleine vergoeding te krijgen. De NAM moet ruimhartiger zijn, vindt de burgemeester. Luchthaven Schiphol zag het aantal passagiers afgelopen half jaar groeien... ondanks de economisch barre tijden. In de eerste helft van dit jaar vlogen 23,9 miljoen passagiers via Schiphol. Dat is 3,7 procent meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 5,5 procent. De winst daalde met bijna 5 procent, naar 93 miljoen. En de rechter in Moskou doet vanmiddag uitspraak in een proces tegen de Russische punkgroep Pussy Riot. Tegen de bandleden is drie jaar cel geëist vanwege het kwetsen van de gevoelens van gelovigen. Fans van Pussy Riot hebben een demonstratie aangekondigd bij de rechtbank. En ook mensen die voor veroordeling zijn willen protesteren. De politie heeft daarom de toegang tot de rechtbank versperd en is met veel agenten aanwezig. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB nou, verkeersinformatie. Files op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij knopend Valburg 2 kilometer. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 4 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en knopend Ewijk 8 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Premtime. Met Naida Aurangzeb en Prem Radakishun. It's Premtime. Woensdag 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Veel massamedia willen u doen geloven dat het dan gaat tussen Emil Roemer en Mark Rutte. Want dat, dat is lekker simpel en gemakkelijk. Maar luisteraars, wij zijn een land van voorzitters en niet van presidenten. En nog steeds zeg ik helaas... Alexander Pechtold heeft net zoveel rechten en plichten als Vera Bergkamp, de nummer vijf op de lijst. Diederik Samsom, Yolanda Sap, Blondie en andere lijsttrekkers zullen binnenkort voldoende aan bod komen. Maar wij van Premtime geven tot eind augustus de kandidaatkamerleden... die in relatieve anonimiteit dit land gaan regeren, volop de ruimte om zich aan u voor te stellen... En vandaag is onze gast, Lisbeth van Tongeren... geboren te Vlaardingen op 31 maart 1958... sinds 16 juni 2010 Kamerlid en nummer 3 op de lijst van GroenLinks. En als de spelregels van Printtime zijn niet veranderd. We zijn bij de Houten Vier, dat is bij de golfclub Hoogedijk... Uh, op de rand van Amsterdam en Abkoude Tegel over het Academisch Medisch Centrum. Ik chill heel vaak gisteravond, was ik hier ook. U kunt binnenwandelen, ze hebben heerlijke lunches. Maar als u dat allemaal niet wil, kunt u bellen... ...en tweeten 0800-1121, Primtime-Apenstaart, ntr.nl... ...en hekje Primtime Radio 1 Live. Op het terras van Brasserie de Hotel 4 bij Golfclub Hoogenduik... ...de Amsterdam Zuidoost. Het is vrijdag 17 augustus, de dag dat charda Gaharram ...50 jaar is geworden. Welkom bij Primtime. Ja, mevrouw van Tongeren, goedemorgen. Hier zitten we dan inderdaad in het heerlijke zonnetje op de golfbaan. Nummer drie op de lijst van GroenLinks. Maar eerst gaan we terug naar een heel veel jaar geleden. Valt wel mee. Waar bent u geboren? Ja, ik ben in Vlaardingen geboren, maar dat heb ik eigenlijk nauwelijks bewust meegemaakt. Ik kan me nog iets van een zandbak en iets van de kleuterschool herinneren. Maar mijn eigen herinneringen beginnen op het Kanaleiland eiland in Utrecht. Daar bent u ook opgegroeid. Daar heb ik mijn lagere school gedaan. Tussen al dat Marokkaanse straatteug, zo blondie zeggen. Ja, ik ben ietsjes ouder, van 58, zeiden we net. Dus het was toen uh, een, een arme, nette buurt. En wij hadden een mutkolen in uh, de kelder staan. Mijn ouders haalden bij de boeren mut aardappelen. Wij hadden het niet zo breed, maar we hadden een heel warm, gezellig gezin. Ik heb daar ook uh, kleren leren naaien. Mijn moeder knipte onze eigen haren. Ik ben daarna naar de, uh, de lagere school. Was het en toen u nog. was, wat ze in de Verenigde Staten noemen, zo een zogenaamde first generation student. De eerste uit uw familie... Die ging studeren. Ja, dat klopt. van uh, Lies van Gerren en Grij, die was best wel slim en die mocht doorleren. Serieus? Maar we, u, u en ik schelen niet zoveel. Ik ben van 1962. Uh, ik ben 50. Ja. En, en is het dan... U hebt dus echt nog die arbeiders-emancipatie voor een dubbeltje geboren en toch een reeksdehaalder geworden. Wel, <laughs> als ik nu een reeksdehaalder ben, dan ben ik daar heel blij mee. Nou, u bent ja. een van de 150 kamerleden, Dat is wel elitair. U staat nummer drie op de lees van GroenLinks. Enorm bevoorrechte positie. Ja. Ben ik uh, helemaal met u eens. Ja, dus uh, dat klopt. Ik ben de eerste in mijn bredere familie van mijn ooms, tantes, uh, neefjes, mm -hmm. nichtjes. Uh, de mensen die ik toen kende, die naar de universiteit mochten. Ja. Ja. Nou heb ik een tijd geleden sprak ik, uh, interviewde ik een uur lang Ella Vogelaar. Ah. Een beetje vergelijkbaar, die komt uit een arbeidersgezin. Niemand had gestudeerd, ze was de eerste. Zij vertelde mij dat, uh, hoewel het dan lijkt, nou stoer, nu behoort, behoort ze tot de elite. Maar zij heeft achteraf heel veel moeten inhalen. Zij heeft bijvoorbeeld moeten leren, leren lezen van gedichten. En dat heeft ze van haar toenmalig vriendje geleerd. Maar ook moeten leren om naar het museum te gaan. En hoe kijk je naar kunstwerk? Wat heeft u moeten leren? Nou, mijn ouders hebben daar wel ook over nagedacht. Ik werd als kind al naar uh, jeugd en muziek gestuurd. Daar heb ik blokfluitles gedaan en uiteindelijk ben ik uh, tot uh, de klarinet gepromoveerd... En eh, die hadden echt zoiets van, nou, wij hebben dat niet mee... maar we willen dat wel voor onze kinderen. Mijn broer heeft ook eh, zo'n jeugd gehad. En mijn moeder deed heel veel vrijwilligerswerk. En daar heeft ze me ook altijd op meegenomen. Maar ze vrouw, dat wat voor de kerk. Weet u, wat, weet u wat ik erg boeiend vind? We hadden Sander de Roo in de uitzending... en toen kregen Naida en ik bijna een, een soort gefeit... omdat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, vind ik. En wat ik van u hoor is alhoewel uw ouders dan niet geschuld waren arm... maar dat alles u toch wel van het gezin... dus dat die gedachte van het CDA dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is... u bent daar een lieve van. Ja, ik denk dat je familie, je omgeving... maar het zijn ook hè, een enkele uh, lerares die je dan inspireert... Ja. een wiskundeleraar ja. die zag wat in mij... En die helpt je dan een beetje, moedigt je aan, zegt dat je dat echt ik wel zie kan. Ziet het talent ook. Ja. Dus je hebt een... Mijn vader heeft altijd enorm in mij geloofd en mij aangemoedigd. Wat en voor werkt hè? Hij, hij uh, heeft uh, technisch onderwijs gegeven op een LTS, hè, wat nu weer de vakscholen... Die een ouderwetse meester. Uh, ja, en vervolgens heeft hij zichzelf opgewerkt tot een MOA-akte, heette dat geloof ja, ik toen. Ja. En dan mocht hij op een net iets hoger schooltype les geven. En toen gingen wij ook verhuizen naar een iets beter Leef huis. Leefde hij nog? Hij leeft nog steeds. Hij, Hoe geeft is, nog... hij is 86. Hij Laat geeft, maar aan. Dan gaat hij les geven aan asielzoekers of aan jongeren. <laughs> nee, hij geeft les aan zestigers die niet met computers om kunnen gaan. Het sociale u, zit u, de mijn in de U moet een gezicht <laughs> zien. U nee. Bent u erg trots op uw vader? Ik ben heel trots op mijn vader. Ik ben heel blij dat ik uit zo'n nest kom. Bent u een mamas kindje <laughs> of een papas kindje? Ik ben iets meer een papas kindje. Mijn moeder heeft me meegenomen in het vrijwilligerswerk. In dingen voor anderen doen. Wij kregen toen mensen uit Biafra. Wij hebben mensen geresetteld. Die moesten vluchten voor Idi Amin. In uh, Almelo hebben we dat gedaan. Ik vind uh, dat als een echt links gezin. Ja, het was echt een gezin die zei van, wij hebben veel. En ik voel me ook heel bevoorrecht, hoe kunnen we dat delen? Hoe kunnen we zorgen dat voor andere mensen die kansen, die mogelijkheden ja. er zijn? Maar je moet ze wel zelf grijpen. En dat heb ik van huis uit ook altijd meegekregen. Je moet niet gepemperd op een presenteerblaadje. Je hebt die kans om ja. door te leren. En dan ga je dus ook je huis doen. En kunt u zeggen dat u nu bent ingeburgerd in de bovenlaag van de samenleving? Hoort u nu bij de Haagse elite? Nou, op een gegeven moment zei ik tegen een vriendin van mij... Van, uh, ik ken eigenlijk helemaal niemand in die netwerken. En toen zij zei zij... het echte kenmerk van totaal ingeburgerde mensen in de elite kringen... is als ze zeggen, van, nou, eigenlijk ken ik nauwelijks <lacht> iemand. kent dus ook uh, niemand. Nee, precies. Dus ja. toen heb ik me er maar bij neergelegd... dat ik best een, een aardig netwerk heb. Weet u... U bent zo appellerend. Ik, ik kwam Ik kom dus hier vanochtend aanlopen. En uh, uh, uh, Naida uh, uh, die, die, die, die heeft het script geschreven. Alles. En ik zag Lisbeth van Tongeren zitten. En ik vond haar al sympathiek. Maar nu snap ik één ding niet. Ik heb echt een hekel aan uw partij. Dat ik hoor vind... ik. Tot mijn verrassing. Ja, ik zou ja. u zeggen waarom. Ik vind het links lullen rechts vullen... Ik uh, uh, denk bijvoorbeeld aan de wethouder in Amsterdam, Maarten van Poelgeest. Die weigerde om 10% salaris in te leveren. En de VVD wat doet. Grote mond over uh, preventief fouilleren. Maar in Rotterdam en Amsterdam in de coalitie en toch meedoen. En dan denk ik, en ook uw geluid. U staat nummer drie op die lijst. Ja. En ik ben redelijk goed geïnformeerd. Naïda, had je al eerder gehoord van Lisbeth van Tongeren voordat we voor nee. ons... En ik zei net ook voor de uitzending: zei ik, ik ben een zwevende kiezer. Dus ik weet nog niet op wie ik ga stemmen. Nou, ga ik een mocht, poging doen. Ja, en mocht ik stemmen op GroenLinks, dan is dat zeker niet op SAP, maar wel op u. Ja, en dat is omdat ik. Waarom, Naida? Nou, waarom? Nou, omdat ik heb natuurlijk. De redactie heeft geweldig werk gedaan. En die hebben van alles uitgepluisterd. Dat is <laughs> een hele doofstel gelicht. Nou ja, u bent een vrouw uh, die gaat voor waar ze in gelooft. En ik hou van mensen die. die Gaan waar hun hart ligt en gaan zoeken en durven om keuzes te maken. U heeft in Australië gewoond en gewerkt, directeur van Greenpeace geweest... maar ook allemaal kleine dingen gedaan. En uh, dat vind ik wel mooi. Ik hou niet van die broodpolitici. Volgens u... mij bent u dat niet. Maar, ja, bedoel, uh, Vorige keer stond u zes of zeven, welke plek stond u? Zes. Ja, en ja. u bent nu na drie, dus u bent ondertussen maakt u wel carrière... <laughs> maar wat ik dan niet snap, toch één ding. Ja. Want tegenover mij, mag ik zeggen hoe oud u bent? Ja, mag Zeker, hij ja, mijn geboortedatum is verklapt. Dus uh, de goede rekenaar die heeft dat al. Voor een vrouw ja. boven de 50. En zelfs Prem zei het al van, wat? Dat ziet er ongelooflijk mooi uit. U bent een hele mooie vrouw. Wat ik dan niet snap is dat u bepaalde parfum en crèmetjes niet gebruikt. U bent voor... zo ontzettend vrouwelijk. Vrouwen houden van parfum. Wij houden van crèmetjes. Wat is dat voor raar groenlinks idee dat we ik, geen crèmetjes mogen? Uh, ik heb hele mooie crèmetjes en geurtjes. Alleen wil ik die graag zonder chemische toevoeging en rotzooi erin. Die zijn er. Ik zal de merken niet op radio nee. noemen. Nou, u mag alles noemen. Ik, okay. wil, ik wil graag dat het commissariaat nou, ben... voor de media mee. Uh, voor de <laughs> ik, ben, ik ben dol suit. op uh, dingen van Hauska. En ook een keten zoals Lush, moet je nog wel even op de etiket kijken, want die hebben L ook een... Ja, maar Lush stinkt. Lus ja, maar bij Lush lus... die lus... chemische dingen stinkt het wel. Je moet bij Lush de, uh, even goed op de labeltjes kijken. Ze hebben dingen waarvan ik ook denk... Van, nou, die laat ik in de winkel liggen voor iemand anders. Maar ze hebben ja. ook dingen zonder. En het voordeel daarvan is dat er meer... Hè, er zitten meer natuurlijke dingen mm -hmm. goed voor jou. Maar het is ook veel beter voor de plekken waar dat spul verbouwd wordt. En dat wil GroenLinks eigenlijk breder. Ook met ons eten. Ja. Dat wij um, niet meer van de aarde nemen... dan er Precies. van de natuur dus bij nou, Naida Dat Ida snap ik wel. Gisteren, want Naida was aan het vasten. Maar toen deed ze premtijd en maandag moest ze hoesten. En toen heeft ze gezegd, oké, okay, ik ga niet vasten. Als ik dit, uh, doe. Maar toen zei ze gisteren: prim, voeding is ja. zo belangrijk. Ja. En het is, het de is, juiste de, voeding vooral ook. Maar voeding is ook een vreugde ding. Hè? We moeten elke dag eten om in leven te blijven. Dus het is heel ja. dichtbij mensen. Het is ook iets wat je met z'n allen deelt. Waar je heel veel plezier in kan hebben. Ja. En we hebben dat eigenlijk afstandelijk gemaakt. Kijk, dat, dat snap ik pest... allemaal. En ja. zo leef ik ook. Dus in die zin leef ik erg groen links. Ja. Maar wat ik dan niet snap is het volgende. Als ik dus besluit, ik doe cremmetje A niet. Want die is niet goed, maar cremmetje B. Ja. Maar hoe kan ik daar nou mee de wereld redden? Ik bedoel, als politici je, gaat het toch <laughs> nee. om grote dingen? Ja. Met een cremmetje je, red je het ook niet. Daarom probeer ik dat bruggetje te maken naar voedsel. Want we hebben op de aarde, en dan heb je een heel groot probleem. We hebben een miljard mensen die eten te veel. Die zijn eigenlijk Maar wat is het ongezond. probleem? Maar weet u, u bent en net ben als de, de club. Me, mevrouw van Tongeren. Ja? Uh, luisteraars even in. ding. Rien Aads, uh, mijn uh, regisseur en redactie. Die zegt, jullie worden helemaal ingepakt door Lisbeth. En Wim de Veter, onze technicus, is <laughs> daar zo te grinniken. Dus vrijdag, de zon uh, schijnt, uh, nee, dan mag zegt, het. Nee, nou, Ida, we zijn gewoon ingepakt. U, bent, u hebt een heel leuke non-verbale communicatie echt zeer ja. appealing vrouw bent u maar het gaat me om het volgende. Um, wat, nu ben ik me vraag, weet mag ik Weet dat u wat stukje wat? Er... Ja, ja, het is een, okay, gaat maar. Dus een heel belangrijk ding voor iedereen om in leven ik ben een te blijven. Is wat, wat we eten. Dus we hebben op de wereld hebben <laughs> we een miljard mensen die eigenlijk te weinig eten. Oh ja, dat wil ik hebben. zeggen. De Club van Rome en u een komt weer met angstscenario's. Weet u wat, luisteraars? U mag bellen 080112U. U mag landschoppen bij de Gollenclub. We gaan zo meteen doorzagen over waarom je Echt? eigen verhaal en niet de angstscenario's. Maar gisteren was het 35 jaar geleden dat hij doodging. En Fatima Baya. 35, ah. 1977. En Fatima Baya die is zo'n zo grote fan. En die zocht een liedje, wat precies op u van toepassing is. This is a wonderful day. It's as bright as a days ever been. There is a big yellow sun. Looking down on a wonderful scene Up in the blue sky, birds fly and sing our cares away, and out of the Is dit mevrouw van Tongeren? Is dit Elvis Presley? Ja, ja. en luister als ik wat vergeten zeg 0801121. 121. U kunt mailen naar primeapelstaart-ntr.nl en twitteren naar Hekje Primtime Radio. 1. Mevrouw uh, Van Tongeren. Het, het ging over het verhaal vertellen en de angstscenario's. He? Nee, nee, het is geen angstscenario's, feitelijk, hè? Nee, dit is niet waar. Wat is niet waar? Dat de aarde vergaat van voedsel. Dat maar zei de club van Rome in nee. 1968. Nee, maar nee, dat zei ik helemaal niet. Ik zei dat er mensen met honger zijn op dit moment vandaag. Die niet Eigen te eten schuld, hebben. dikke bult. En er zijn mensen die te veel eten. Eigen schuld, dikke bult. En wat GroenLinks zou willen is dat wij met z'n allen de planeet, het voedsel daarop... ietsjes eerlijker delen, Waarom? zodat iedereen een kans heeft. Waarom, mevrouw Van Tongeren? Omdat ik vind dat elk kind wat geboren wordt... recht ja. heeft op eten, Maar mevrouw Van water, Tongeren, de om... natuur is de wet van de sterkste. Als er zulke losers zijn dat ze honger hebben... prima, daardoor wordt de natuur sterker. En daarom hebben wij... En we hebben de mogelijkheid om te delen. Dat doe je op klein niveau. Hè? Dat deed ik vroeger met ik mijn moeder het met heel kerk. simpel. Er zijn gewoon te veel mensen. Dus eigenlijk moet u zeggen, ik ben voor massale geboortebeperking. Waar ik voor ben, is voor onderwijs voor vrouwen. De beste manier om te zorgen dat het aantal kinderen wat een vrouw krijgt naar beneden gaat, is goed onderwijs. En dat is een tweede ja. kans. Goed. Maar is dit het verhaal waar, waar, waar de kiezer op zit te wachten? Dit verhaal van... Uh, van de wereld en iedereen moet eten. Ik, bedoel, ik ben het helemaal met u eens. Maar is dit het verhaal waarmee je je partij, in ieder geval GroenLinks, groot maakt? Volgens de peiling van... is dit niet het verhaal waarmee u groot wordt... want u wordt niet groot. Het verhaal waar GroenLinks groot mee wordt... is dat wij onze toekomstige werkgelegenheid... Hè? Het grote probleem op dit moment is hoe zit die economie in elkaar. De enige manier om eruit te komen is de groene groei. Een stukje daarvan is anders met ons voedsel... en anders met onze landbouwgrond omgaan. Ik ja. krijg thuis elk weekend een krat van boeren uit de buurt... waar, waar gewoon u? lokaal waar eten in zit. Ik woon in Amsterdam-Oost. Ja, en daar heb je boeren in de buurt, want ik woon hier in Zuidoost vlakbij. Kan het ook. Ik kan straks zo even het adres geven van die lui. Dus je krijgt een krat groenten die... Uit de buurt komt, je kan ook naar die boer toe als je wil. En dan heb je weer wat verbinding ja. met waar je eten vandaan komt. En nu, zit ja, u hier dan met... en nu zit u hier dan met mij en Prem op de, op de golfbaan. Ja. Is dit eigenlijk een plek waar u helemaal niet mag zijn? U bent in de overtreding. <laughs> ik uh, mag gelukkig als vrouw in Nederland ja, maar voelt u, zich, voelt u, zich, voelt u zijn. Zich, gelukkig maar. Maar voelt u zich een beetje schuldig? Want een golfbaan is dat is natuurlijk helemaal niks voor die partij. Ik ben uh, veel liever op een golfbaan dan uh, langs de landingsbaan van een vliegveld. Nou, no, no, no. de landingsbaan in Hilversum is een hele mooie zinplek, kan ik u vertellen. Weet u, weet u, Ida en ik hadden ons voorbereid. Want luisteraars, ik geef volledig toe dat ik een waardeloze radio-interviewer ben. Nou, dat vond Ik ben heel... Nee, nee, maar... Je bent ik, wilde, ik, wilde ik, u u slop, ik zit al een week naast je, Prem. Ben. <laughs> nee, je ik bent geen schreeuwleend, je bent een <laughs> geniaal. Nee, maar ben can can maar, nou, nou, ik wilde u echt slopen, mevrouw. Ik zweer Slo het u echt. Ja, ik dacht, groen niks. Ik ga, ik ga u helemaal kapot maken met die Jolanda Sap. Die loopt te kletsen En de ik En Tofieck Dibi, jaren over naar, en u zit hier en u inspireert ja. me. Mevrouw van Tonger is een echte feministe, die kun je niet slopen. Ja, nee, nee, nee, dat is waar. U, u, u, weet wat <laughs> het leuk is? Het. Nee, maar weet wat? U boeit me met uw verhaal. U boeit ja. me door. door, door. U heeft zoiets van, uh, uh, u laat het zien in uw hele beleving. Ik kreeg hier ja. ook een tweet van Richard Schouten. Mooie vrouw op Radio 1. Weet u, en het jammer vind ik dat... Maar heeft SAP daar voordeel aan? Dat is natuurlijk ja, straks juist. de vraag. Ja, ja, ja. goede vraag. Ja. Dank je wel, Maida. Ik ga voor onze idealen. Dus ik denk dat onze club staat voor een verhaal wat Nederland nodig heeft. Wat jonge mensen nodig hebben. He, wil maar niemand wat is dat meer... verhaal? Zegt u, probeert u nou dat verhaal... eens In één zin. In één ja, zin? Is ja, dat... Zij staat gisteren te kanker over 148 kanker, tekens. Mag ik niet oh, sorry, ja, zat gisteren te zeuren en te zanen over 148 tekens. En wat zeg je nu tegen er één zin. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, als pro... Pro... nee, als je problemen bespreekt. Als ik je doe in wat... één zin. Ik ben al even... blij met 30 seconden. Even ik je twee minuten. Een, een, een probleem uitleggen kan niet in 140 tekens. Je doel formuleren kan wel in 140 tekens. Wat GroenLinks wil, is dat wij toegaan naar een economie die groen in elkaar zit. Dus dat betekent dat we niet meer van de aarde nemen dan er van nature bij komt. Dat er voor iedereen werk is en dat dat werk ook loont. Dus wij halen geld weg bij de grote vervuilers. Dat geven we aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dan komen daar meer banen. En als je jonge mensen vraagt in wat voor bedrijf wil je werken, zegt iedereen ik wil in een bedrijf. Dat een eerlijke bedrijfsvoering heeft, een ja. groen bedrijf, een duurzaam bedrijf. Daar moet klinken. de werkgelegenheid komen. Wij ja. kunnen niet doorgaan met de economische groei zoals we het nu nee. doen. Dat systeem moet veranderen. Je ziet het aan alle kanten in elkaar ja. storten. He, de jeugdwerkloosheid ja. neemt toe. Nou, een Onze... van de dingen die ik in partijprogramma zag en waar ik een grote voorstander van ben... is leegstaande kantoorpanden. We hebben in dit land Dat is een klein hoofd... voorbeeldje ervan. Dit de... voor herbesteding. Voor herbestemming. Dus ja, nieuw gebruiken. Maar toch is het zo, heb ik me laten vertellen... dat herbesteden van leegstaande kantoorpanden... vele malen duurder is dan kantoorpanden... Afbreken. Dus met de economische crisis waar we in zitten, is dat toch helemaal niet realistisch? Maar als je hem herbestemt, krijg je bijvoorbeeld huisvesting voor studenten en jongeren... die nu hè, dus soms nog op hun 25e op een klein kamertje bij hun ouders zitten. Ja. breek je het af, heb je niks meer. Dus ja, het gewoon stuk maken en dan heb je puin zal ja. best goedkoper zijn... dan dat douches en toiletten zitten. Maar dat gaat u niet doen, afbreken. Maar als je de douches en toiletten inzet, heb je huisvesting voor mensen die het nodig hebben. En wij vinden dat er niet alleen goede huisvesting aan de bovenkant van de markt moet zijn, maar ook voor jongeren, voor studenten, ja. en voor mensen met een kleine beurs. Toch zie ik bij mij in Den Haag even die herbestedingsprojecten, zie ik dus panden die leeg, bijvoorbeeld de oude bibliotheek in het centrum van Den Haag stond leeg. Daar zijn woningen ingekomen, maar dat zijn hartstikke dure koopwoningen. Dat gebeurt ook? Ja. Er gebeuren een heleboel dingen die niet helemaal volgens het GroenLinks verkiezingsprogramma lopen. En dat is ook waarom wij uh, ja, oproepen: als dit jouw wereldbeeld is, dus een. Uh... Een wereld die aan iedereen kansen geeft als je ook zelf aan wil pakken. Een wereld ja. die groener en schoner is met Nederlandse werkgelegenheid. Maar is dat ook goed omgaan met de ruimte die we hebben. En moeten we, we zijn een klein land, maar een mooi land. Hier zitten we hartstikke mooi in het groen. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en het niet helemaal dichtleggen met snelwegen, met asfalt we en vliegvelden. Een, we hebben een heleboel mensen die bellen en luisteraars. Ja, naar Ida en ik willen graag mevrouw Van Tongen Maar voordat we naar het bellen gaan, <laughs> ga je een paar geven, Ida. Waarom wordt Lisbeth van Tongeren steeds onderbroken door de interviewers? Ja, sorry hoor. Door elkaar praten is niet aan te horen. En Saskia van Gent, zo kennen we de wereldverbeteraar weer. Terwijl GroenLinks hel en verdoemen is spreekt over aardse opwarming en groeiende CO2-uitstoot. terwijl het nieuwe groenlinks kabinet Lisbeth van Tongeren wel. Met belastingcenten betaald per vervuilingsvliegtuig naar een Mexicaanse Cancún voor een volgende klimaat. Of wordt u niet ziek van dit soort gezeur van mensen? Nou, ik probeer uit te leggen waarom ik het belangrijk vind om op zo'n klimaattop te zijn. En ja, het klopt. De manier waarop wij op dit moment vliegen is vervuilend. Ik zou heel graag de techniek willen aanmoedigen zodat we... ...schoner kunnen vliegen en we wat minder doen. Daar hebben we ook wat voorstellen voor maar Die zijn heel technisch, die zou ik nu niet ik ben doen. net als mijn dochter. Hè? Mijn dochter Tanika, die is echt een milieuterrorist. Dat vertel ja. ik over. Die doet steeds licht uit. Als ze niet thuis te werken, komt ze licht ja, dat uit. dat doe ik doen. ook. Maar ondertussen neemt ze steeds het vliegtuig. Ze gaat even nu van de 22e verjaardag naar Barcelona, Real Madrid. Met het vliegtuig. Niet met de fiets of zo. Dus Tanika is het voorbeeld van GroenLinks links lullen, maar rechts invullen. Waar deze vraag van de luisteraar over ja. gaat, Cancún, dat is een klimaatconferentie. Ja. Dus daar wordt heel moeizaam geprobeerd. Doe het via internet, ja. en zul je van niet levendig aanwezig We moeten wel zijn. naartoe vliegen... Bij sommige dingen kan je dat inderdaad met Skype en met internet en uh, met bellen en e-mail gebruik ik ook heel veel. Bij sommige dingen moet je er gewoon echt zijn. In Mexico bijvoorbeeld ben ik bij een project geweest van vrouwen die weer een uh, oerbossen aan het aanplanten zijn. En als je alleen ziet hoe die vrouwen opknappen van een Nederlandse politica die daar komt en hun project bewondert... En vervolgens dus ook probeert het onder de aandacht te blijven... Ja. zodat dat project kan blijven bestaan. Maar gaat het bestaan, ook niet om de middenweg? Dan moet je er echt zijn, dat lukt niet met allen. Want Skype. het is toch helemaal niet realistisch? Want Prem, jij zegt, jouw dochter vliegt naar Barcelona. Het is toch ook niet realistisch om te denken... dat we in deze tijd nooit meer het vliegtuig nemen? Of dat we, bedoel, het, is, het gaat toch ook om een middenweg? Dus maar ja, al die mensen het, die zeggen als je groen links hè? bent mag je dus nooit meer in een vliegtuig? In de tijd dat we nog slavernij hadden werd er gezegd het is niet realistisch om de slavernij te willen afschaffen. Daar zijn kleine groepen mensen mee begonnen. Toen werd er gezegd de hele economie gaat instorten als je de slavernij afschaft. We krijgen honger en hel en verdoemenis. Toch zijn die mensen die hebben doorgezet. Die hebben gezegd, ons beeld van de wereld is anders. En GroenLinks willen een wereld met meer kansen voor iedereen. Die groener en schoner is. En ja, soms wordt je uitgelachen, soms wordt je bekritiseerd. Maar we zetten al heel veel zichtbare ja. stappen die kant op. Vrouw, ja. we, we, we hebben weinig nee, tijd. Ja. Ten tweede, één ding. Wat ik niet snap. U bent de oppositiepartij. Ja. Je hebt het meest rechtse kabinet ooit gehad wat heeft gezorgd, Bruin 1, dat we in de crisis verergerd is. De enige oppositiepartij die profiteert is de socialistische partij. Hoe kan het toch in hemels, in Allahs, in Jezus, in Jehovahs, in Boeddhas, in Siu, in Krishnas naam? Dat jullie als GroenLinks er maar niet in slagen terwijl je niet de regeringsverantwoordelijkheid hebt om de kiezer te zeggen ik ben een alternatief. U hebt minder zetels in de peiling dan u had twee jaar geleden bij de verkiezing. Jullie verhaal, we willen het niet horen, we vinden jullie niets. Dat klopt, we staan er op dit moment in de peilingen niet Florissant voor. En wat ik zie gebeuren is dat mensen veel meer naar de extreme trekken. Hè? Je ziet veel meer mensen echt op rechts nee, naar het VV, echte VVD. verhaal trekken. Ik weet, maar Rutte, ik hoef het niet eens zijn. De VVD staat voor happy slappy money making. De, so de socialistische partij staat voor gezamenlijke solidariteit. Uh, uh, uh, zeg maar ja. de ouderwetse waarden. Uw verhaal, dat, dat schommelt ergens ertussenin. Ja, tussenin. de zelf niet meer waar ze voor staat... Kiezers trekken naar de flanken, en het is in het midden inderdaad moeilijker om je verhaal over het voetlicht te brengen, zeker in 140 tekens. Maar ons verhaal is wel het verhaal van de toekomst. En de enige manier waarop we uit de economische crisis gaan komen... is door er op een groene manier uit te komen. Mevrouw Van Tongeren, Wilbert, Wilbert Stuifbergen... luisteraars, we, we hadden wat bijna zo'n probleem met de telefoon. Sorry daarvoor. Uh, uh, maar Wilbert Stuifbergen zegt... Prem, je maakt wel een punt van zogenaamd linksleuren rechtszakken vullen... maar je weigert de zogenaamde Olympiërs aan te pakken... die lekker rechts in China hun medailles haalden. <laughs> ondanks de crematoria daar. Weet u wat het probleem is, mevrouw Van Tongeren? U hebt mooie idealen. Mm -hmm. Maar het moment dat GroenLinks aan de macht komt dan doet ze zaken met China. Dan doet ze zaken met die milieusvervuilers. En ik denk dat de kiezer, zoals ik... daarom zegt, ik, ik ga naar SP... want ik heb liever mijn Roemen die zegt over my dead body... net zoals Margaret Thatcher die een standpunt neerzet... dan dat verhaal, als ik Alexander Pechtold Roemen de maat hoor nemen... en ik hoor Jolanda gisteren, dan denk ik, jongens, jullie hebben geen vergezichten. Jullie zijn jaloers op mensen die het wel kunnen. Nou, volgens mij hebben wij wel degelijk een, een brede visie... van waar wij naartoe willen waar we over vertellen. Maar... Je ziet dus dat kiezers in toenemende mate... of helemaal naar links gaan of helemaal naar rechts. En dat ja. je op het midden, waar juiste mensen zitten... die, het zal straks in de doorrekeningen ook heel helder zijn... die een programma hebben wat goed is op het onderwijs... wat goed is voor de onderkant van de samenleving... en ook zo in het midden. Dat verhaal zullen wij blijven vertellen. En ik ben ervan overtuigd dat het de enige manier ja. is... om uit de economische crisis te komen. Dank u wel. Nou, en ik hoop dat de toekomst nog heel veel zon in het groene brengt. Dank u wel ook, luisteraars, voor uw Twitterberichten, mails. Okay. lieve luisteraars. Uh, vandaag is uh, een heel belangrijke dag. Het is vandaag. Uh, 17 augustus. En dat is de dag dat 50 jaar geleden... Sharda Gahar Ramtjaran geboren is. Dat is mijn zuster. Die, het is echt een verdomd goed jaar 1962. En, en Sharda is uh, geen bloedband... maar het is de zuster van een andere vader en moeder. Maar ze heeft mijn leven verrijkt... met haar liefde, warmte, inzicht, wijsheid... en ongeconditioneerde steun. Ik vind niets leuker dan deze primetime te eindigen... met een felicitatie naar mijn zus Sharda Gahar Jaran. Als iedereen was als haar... en als mevrouw van Tongeren... zou deze wereld veel mooier, rustiger en vrediger zijn... Shout a happy birthday <laughs> Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep en de solo-financiers van onze democratische rechtsstaat. Redactie Fatima Bacha Mario Suilen, Naida, Auron, Erin Erwin die ook regie deed. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek Wim de Feiter. Eindredactie Primera de Kishun, hoofdredactie Frans Jenkins. Na de ster door Wegens en daarna de onvolplezen Deborah de Bleckenhorst met de Gids.fm. Maandag zijn we er weer met Mohamed Mohandes van de P van de A. Ik ga vanavond helemaal los op het feestje van mijn niet-bloedzutter Sharda. En Mevrouw Van Tongeren, u bent echt. Het is heel raar, maar ik denk dat ik mede namens Ida spreek. Wat bent u toch een fantastisch week? Ja. Luisteraars, tot maandag. Namaste. Dag. De is van de kiezer van de kiezer de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Drie politica's in debat over de gezondheidszorg. Met demissionair minister van Volksgezondheid Edith Schippers, de nummer 2 van de VVD. Ik denk dat de kwaliteit van zorg echt beter kan. Met Mona Keizer, de nummer 2 van het CDA. Wat voor mij in ieder geval een speerpunt is, is dat de zorg voor de zwakkeren in de samenleving, dat daar niet aan getornd wordt. En Rens Leijten, nummer 2 van de SP. Voorzitter, volgens mij maakt de minister een grote fout. Morgen in Troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.